Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met Paddoné. Leven als god in Frankrijk, hoe doe je dat? Eenvoudig, je verkoopt alles wat te heet of te zwaar is... gooit je koffertje met daarin wat er nog rest op de achterbank van je auto... En negen uur later sta je in een godvergeten gat in de Dordogne, god in Frankrijk te wezen. Zo ongeveer moet voormalig theatercriticus Wim van Gansbeek het hebben aangepakt. Er was wel eerst 35-jarige krakeel en herrie aan vooraf gegaan, maar ach, het had zoveel erger kunnen zijn. Er heeft in Vlaanderen wellicht geen recensent rondgelopen die theaterdirecteurs en gezelschappen zozeer het bloed onder de nagels kon halen als van Gansbeke. Vlijmscherp en genadeloos. Eerst voor dit huis, met het legendarische Happening op BRT2... later voor de krant en in het theater zelf. Zijn jeugdvriend, die dat veertig jaar lang is gebleven... Paul Gelissen, zet Wim's dromen, daden en praktische bezwaren op een rijtje. En ook, u bent dat van ons gewoon, de weemoedigheid... Die des avonds komt en niemand kan verklaren. Titaantjes over wat het is en zou kunnen zijn. Dag Wim. Normaal schrijven wij elkaar brieven en gedichten. Wij e-mailen niet eens. Wij koesteren nog de traagheid van de post. Wij leveren onszelf over aan het ritme van onze invallen. Of zoeken woorden voor onze twijfels, aarzeling, jubel of afschuw. Misschien kan zo'n radiodialoog als dit nog iets toevoegen aan het verbale rondedansje dat wij plegen sinds jij verkaste... naar het iets drogere zuiden. Dat zuiden waarover jij het schreef, waarom ik Vlaanderen heb verlaten. ...wordt mij zo af en toe gevraagd. Zou ik wellicht mijn Vlaanderen haten... ...of is het een onrust die mij plaagt... ...en mij terstond in alle staten en ver over de grenzen jaagt? Zoals een muizenkaas kaasvol gaten op weg naar andere kazen knaagt. Wel nee, het zijn mijn oude knoken ...waarin de kou heeft post gevat... Van Vlaanderen valt geen vuur te stoken. Het is er immer één pot nat. Wel hier, mijn bloed weer wat gaat koken. En dat is toch nog altijd dat. Tja Wim, daarmee moeten wij het stellen. Tot een volgende opbeurend geschrift. Paul. Dag Wim van Gansbeek, Dag Padonné. Dat is een tijdje geleden. Dat is inderdaad een tijdje geleden. Hoe lang ben je hier alweer weg? Dat uh, is even tellen, sinds uh, 89. vorige eeuw dus al. <laughs> Dat is uh, meer dan een eeuw. Ja, we hoorden net, uh, Paul Gilissen, een schoolkameraad van jou en een... Intieme vriend, mag ik toch wel zeggen nu van? Ja, mee? een uh, intieme vriend geworden in de loop der jaren. En uh, als vrijwel enige van de medestudenten Germanistiek in Gent ook overgebleven als vriend. En als uh, mens met wie uh, zeer geregeld gepraat uh, ook dan per brief gecorrespondeerd wordt. Uh, ge van gedachten gewisseld. Uh, Alles samen naar theater gegaan. U schrijven in sonnetten naar nou. okay. Wel, uh, daar is een kleine geschiedenis aan verbonden. Uh, het ging zo bij Verhuizen, bijna twee jaar geleden, naar Mozak. En ik denk dat uh, toen we er aankwamen uh, of kort nadien, er een brief was van Paul. En die besloeg twee uh, getekstverwerkende ge, bladzijden, zal ik maar zeggen. Uh, ik schreef hem terug en de mijne besloeg er vier. En hij schreef terug en de zijne besloeg er zes. En ik schreef terug en de mijne besloeg er acht. En toen kreeg ik er een van hem terug, als je maar niet denkt dat ik per opbod aan jou ga blijven schrijven. En toen dacht ik... Als ik nou eens gewoon uh, sonnetten ging schrijven over alle leed dat mij kwelt, uh, dus helemaal opgevat in de zin van de romantische ironie... Veertien uh, regels. À la Paaltjes, en dan het sonnet, hè, de strenge vorm. Uh, met de boodschap aan Paul van kijk, ik zal voortaan al mijn grieven in sonnetten naar u sturen. Uh, dat zijn maar veertien regels en het moet ook nog rijmen. Maar we doen voor de rest net hetzelfde. En zo is het begonnen. Meneer van Gansbeke, ja, u, u, u bent nog steeds een naam die... die... Zeker wat ouder luisteraars, maar toch ook wel, denk ik, euh, niet zo oude luisteraars. Euh. Heb je daar een beeld bij? Hè? Heb je enig idee wat, wat mensen denken als ze nu van Gansbeek horen? Die kennen we van? Uh, dat zal ongetwijfeld dan zijn van, uh, van uh, Omroep Brabant, op Radio 2. In de tijd van het magazine Happening. Uh, mensen die ik nu nog tegenkom en die we van die tijd kennen, die kennen mij dus nog altijd. Die zijn meestal alweer de naam van het programma wel vergeten. Maar uh, dat ik dat deed, dat herinneren ze zich nog. En daar word ik te pas en te onpas mij om de oren nog altijd geslagen. Uh, wat ik zelf uh, eigenlijk hoogst vervelend vind. Want dat is een ding dat zo lang achter mij ligt. En ik, ik vind, dat een beetje, vind het niet alleen vervelend, ik vind het ook gênant. Voor mezelf vind ik dat gênant. Alsof je die laatste tien jaar niks meer hebt gedaan. Ja en, ik wil, ja, en ik wil daar ook niet meer aan. Ik wil daar niet uh, bekende Vlaming door blijven. Wat ik dus tegen heug en meug en tegen wil en danken toch geworden was via dat programma. Maar ik wil dat niet op die merite blijven. Ik hoef dat ook niet, absoluut niet te blijven. Uh, het is dat wat mij geneert. Ik wil eigenlijk vergeten worden. Dat meent u natuurlijk Dat meen niet. ik zeker. U bent eindelijk genoeg om dat niet te doen. Ja, ja, ik meen dat zeker. Maar ik ben wel eindelijk genoeg, daar heb je gelijk in. Dat, en u dat, mist het ook niet meer? Ik mis dat zeker niet. Wat drijft u in van Gansbeek? Wat drijft mij? Nee, het, u, u staat uh, natuurlijk bekend als een waar, cassante waarachtigheid. Als, als okay, waaracht, uh, waarachtigheid. waarachtigheid. Waarachtigheid. Waarachtigheid. Niet waarheid. Waarheid is niet het achterhalen. Uh, maar waarachtigheid. Ik uh, zoek gewoon in alles waarachtigheid. Wat is het verschil tussen waarheid en waarachtigheid? Uh, waarachtigheid is uh, dat je iets ziet of meemaakt, of uh, leest of voelt, waarvan je zo ongeveer zeker bent dat dit tot een waarheidscategorie behoort. Waarheid is een relatief begrip. Dat, kan, dat is de ene keer wel en de andere keer niet waar. Dat hangt te veel van de omstandigheden af. Waarachtigheid is niet gebonden, denk ik, aan omstandigheden. Dat is er of dat is er niet. Authenticiteit is, Authenticiteit is hetzelfde. Ja. Paul Gillissen, jouw vriend, over drijfveer van Wim van Gansbeke. Uh, was dus in zekere zin inderdaad een, een, een sterke persoonlijkheid... ...met een reeds een degelijke achtergrond. En een ander element dat uh, later misschien zou terugkomen... ...en misschien wel eens verweten werd... ...maar dat we ook allemaal manifesteerden van zekere... ...ik zou maar nou zeggen arrogantie. En waarom? Ja, omdat het klimaat aan de universiteit... Zo dom was, een aantal van die professoren. Kun je je voorstellen, een prof die vraagt met wel, dus een naam van schip, waarmee die bepaalde dichter van en daar is gevaren. Dat was een quiz universiteit toen. Tamelijk bekrompen sfeer. Was het normaal dat je, als je een beetje zelfbewust was, ja, een zeker arrogantie cultiveerde misschien? Hè? Paul Gillesse over ja, de drijfveer van Wim van Gansbeke, die aanvankelijk, zo zegt hij, toch... Uh gedreven was of, of, of bepaald door een, een soort van arrogantie? Wel, uh, je kan het arrogantie noemen, maar het is een... Uh, dat heb ik heel mijn leven meegedragen, van in mijn prille jeugd zelfs. Het is een in opstand komen tegen alles wat ik als onjuist aanvoel. Of nog erger, als onzin aanvoel. En het, uh, wat Paul aanhaalt, uh, klopt dus in die zin. Daartegen heb ik uh, ongeveer in mijn eentje op het UNIF hebben geleerd. Daarom heb ik ook mijn germanistiek niet afgemaakt, omdat ik op examens niet dat soort domme vragen, zoals hij erin citeert, meer wilde krijgen. En omdat ik ook niet van plan was om nog langer naar cursussen te gaan van geschiedenisprofessoren op maandagmorgen om acht uur, die niks anders deden dan hun uh, boekje openleggen en zeggen, we waren vorige week gekomen op bladzijde zoveel en we beginnen nu op bladzijde zoveel en dan een uurtje slecht zaten voor te lezen. Daarvoor deed ik geen UNIF. Maar je bent dat wel consequent? Het hele leven blijven doen. Dat, ja, ja, dat is iets wat je in je genen hebt blijkbaar. Hè? Maar dat wordt dan wel verkeerlijk uitgelegd als uh, ja, arrogant, misplaatst arrogant ja, zelfs? Misschien is dat arrogant, ik weet het niet. Uh, het is, een, dit is toch niet arrogant bedoeld. Het is echt wel bedoeld als een, uh, een op hun plaats terugzetten van de dingen, op die plaats waar ze horen. En dan word je gedreven door een woede? Omdat dan word je onder andere gedreven door woede. Als dat ver gaat, ja, dan word je zeker door woede gedreven. En dan, uh, woede is bepaald... Ik ben... Nu minder, maar ik was ook bijvoorbeeld een tamelijk opvliegend mens. Zwaar uit de kramen schieten, twee minuten later de beste vrienden opnieuw als de ander dat nog wilde. Vergeten, voor mij was het vergeten. Mijn vader was net zo. Ik denk dat dat ons ook voor een stuk in leven houdt. Namelijk dat we niks opkropten, geen frustraties, alles onmiddellijk eruit smeten. Het zal allicht als arrogant geïnterpreteerd worden. Dus daar gaat het altijd Maar Dan ben jij toch de maatstaf der dingen op dat ogenblik? Oh, dus dat zal wel dat je jezelf tot maatstaf der dingen neemt, ja. Dat kan, maar daar is dan wel heel erg over nagedacht. Uh, en dan ben je misschien niet eens zelf de maatstaf de dingen, dan heb je voor jezelf een maatstaf aangelegd. Uh, dat heeft allemaal zeer weinig, <coughs> sorry, met moraal te maken. Het heeft uh, heel veel te maken, niet alles, met uh, hoe leven wij samen. Kijk, ik zeg altijd, we zijn moeten geboren worden. En we moeten doodgaan. Is dat geen onzin? Als je moet doodgaan om te moeten geboren worden, dat is pure onzin. Maar het is nu eenmaal zo. Dus wat er daartussen gebeurt, dat moet kloppen. Voilà, desalts. Il n'y a pas d'homme dans les coulisses. Ils ne comptent pas et leur plaisir s'accroît. De leur plaisir ils font des croix. Des croix sur lesquelles ils se hissent. Ils en descendent in assouvie. Portant des yeux d'Anaconda Sur les coulisses où on s'active Et d'où dépassent des queues de rats Il n'y a pas d'homme dans les coulisses Malgré long l'ombre Malgré l'étalage des faiblesses C'est au portail qu'on les reçoit Et c'est au portail qu'on les laisse À cause des odeurs qui persistent Ils ont beau dire qu'ils se nettoient Ils boivent tous le même vieux vin triste Même ceux qui pensent qu'ils ne boivent pas d'hommes dans les coulisses Il y a des sièges partout, des lampes Des poudriers, du linge qui trempent Il y a des bêtes, souvent des chats Et des filles fortes qui répètent Des rôles qui ne les lâcheront pas Mais des hommes, on n'en verra pas Certains rôdent près de la fenêtre sont devant la scène il regarde et il rabatisse attendant qu'un rêve les foudroy il n'y a pas d'homme dans les coulisses. et pas de ficelles à leurs doigts titantjes met par donné we van gansbeker voormalig theaterincenste journalist Acteur zelfs even op een uh, blauwe maandag. De doorbraak van Wim van Gansbeek. Waar ligt doorbraak? Die... De doorbraak... Uh, eigenlijk is het nooit een doorbraak geweest, hè. Ik bedoel, in mijn leven is alles zo ongeveer uit elkaar gebold, is zo ongeveer alles op een paar keer na misschien mij in de schoot geworpen. Ik heb daar nooit echt veel moeten voor doen en als er dan toch een doorbraak moet geciteerd worden, dan zal het wel de start van Happening zijn, dus het magazijn op, uh, op Radio 2 Omroep brabant Want, want dat, dat maakte mij, ondanks mijzelf ineens, uh, na enige tijd een BV. En, Tegen ja. willen dank wat, wat tegenwillend Tegen. dank ja. Ja, want zo prettig pret is dat niet, hoor. Nee? Nee, absoluut niet. Soms toch? Ja, goh, Nauwelijks. <laughs> de, de, ja, de, ja, nee, het is, het is niet waar. Ik mag niet liggen. Het is leuk uh, in verband met de vrouwen. Ja, dat is waar. Hoezo? Ze hangen aan je nek, hè. Dus, uh, aan elke vinger van elke hand... Eentje. En uh, nou, Dat heeft natuurlijk ook af, absoluut met mijn totaal persoonlijke charme te maken. Ja, mijn uh, irresistible charm. Ja, uh, voilà. Onweerstaan, ja. Mijn onweerstaanbaarheid en mijn schoonheid niet te nagesproken. Ja. Mijn slankheid. Uh, ik weeg nu altijd, nog altijd maar 58 kilo. Wanneer ga ik eens groot worden? Denk ik altijd bij mezelf. We moeten natuurlijk wel niet vergeten dat we niet voor een krant bezig zijn, want dan kun je er nog tussen haakjes bij ironisch of zo. Maar... <laughs> Ik kan het proberen zo te zeggen misschien. <laughs> Paul Gelissen, de bloedbroeder van Wim van Gansbeek, over wat hij dan noemt zijn doorbraak. Tja, doorbreek als criticus, kun je je het voorstellen wat het is? Nee. Wat ik me kan voorstellen in zijn plaats, maar dat kan hij zelf waarschijnlijk niet op die manier stellen... Dat is wanneer vrienden mij opbellen om te zeggen... ga je mee of, ben je dat, of heb je dat stuk al gezien? Want Wim zegt dat het goed is. Ja, dan is hij er wel als criticus. Hè? Dus als, als dat dus de rondgang deed... Hè? als dat mond de mond reclame van zijn kritieken waren positief... oké, okay, dan gaan we naartoe. Als mensen dat zegden. Wim geeft niet op van, van, van, van zijn eigen prestaties. Er is geen poger in dit soort dingen. Dus Ik kan niet zeggen dat ik me ooit zoiets heb horen vertellen... Maar zijn doorbraak is eigenlijk een proces waarin een aantal degelijke critici... ...plus de acteurs en regisseurs zelf hebben een nieuw theaterklimaat gecreëerd in Vlaanderen. Dat tot een heel hoog niveau is geëvolueerd. En die mensen zijn dan misschien wat elitair, maar hebben inderdaad een, een, een kwaliteit... Begeleid. Hij niet alleen, maar samen met andere theatermensen... ...hebben zij een, een, een niveau bereikt dat, uh, om u tegen te zeggen. Hè? Paul Gelissen over de zogenaamde doorbraak van Wim van Gansbeke. Criticus, toch wel, heel zijn leven gebleven. Wim van Gansbeke, ja, Gelissen zegt hier, kun je dat voorstellen... ...een, een recensent die doorbreekt. Dat, dat is natuurlijk niet zo, zegt hij. Uh, nee, bedoel, uh, maar je kunt wel op een bepaald ogenblik zozeer in aanzien komen dat, dat, je, dat je een soort van maatstaf wordt. Die verantwoordelijkheid moet je nemen, ja. Uh, dat uh, legt ook een zware verantwoordelijkheid op wat je dan zegt of schrijft. Dat klopt, uh, maar dat is natuurlijk niet de initiële bedoeling. Hè. Maar in de tijd uh, was je, voor een van jouw favoriete schietschijven was het MMT. Ja. Ik geloof niet dat er één productie is geweest in jouw jaren, misschien de beginjaren? Jawel, de beginjaren wel. Ja, maar nadien was het nee, geheid slecht. Ja. Enfin, wat je daar allemaal over geschreven hebt. In die, die tijd kwam ik dan Manu Verret van het MMT tegen en die zei, van Gansbeek maakt ons kapot. Dat hij eerst eens kon praten met ons. Ik, ik weet het niet. Ik weet niet of ze daar toeschouwers door verloren. Misschien verloren ze daar een, een paar hardliners door, ja, dat zal het best zijn. Ik heb nooit het gevoel gehad, want ik ben er ja, in die tijd ook wel vrij regelmatig nog geweest, ik zat bij een première, hoe dan ook altijd in een uh, bomvolle en uh, aan het eind uh, altijd laaiende zaal. Maar als jij alleen die zaal buitenkomt en je zegt van dit was verrekt slecht, ja. en je hebt een, een zaal die een staande ovatie geeft, ja. heb je dan niet... Is er dan niet de twijfel aan ik van... Nee, dan is er alleen de twijfel aan, de, aan, aan, aan het, uh, het verstandelijk vermogen van het publiek. En dat is arrogant. <laughs> Behoorlijk. Of aan de onervarenheid van dat publiek. Of aan de, de wil van dat publiek. Niet om slechte dingen te zien, maar om ontspannen te worden. Mag dat om dan niet, niet? Om niet te hoeven nadenken. Maar mag dat dan niet? Het mag, absoluut. Maar ook dat ontspannende moet zeer goed, van zeer hoge kwaliteit zijn. Dat moet geen zever zijn. Dat moet niet maatschappijbevestigend zijn. Ik wil geen stukken meer zien over onmogelijke schoonmoeders. De manier van spreken. Theater dient om de grote verhalen te vertellen waar we altijd opnieuw kunnen van leren, in telkens weer een andere vertelwijze, in telkens weer een andere maatschappij, eh, waardoor eh, dat verhaal voor diezelfde maatschappij telkens weer een andere spiegel wordt, daar dient theater voor en nergens anders voor. Het en het als toch... het voor iets anders dient, is het geen kunst. Je zult toch altijd een theaterzending blijven, hè? Nou, ja, natuurlijk. Ik ben een missionaris. <laughs> Theatermissionaris, Wim van Gansbeek. Mogen missionarissen zich aan de liefde vergrijpen? Meneer Van ja, absoluut. In mijn orde wel, ja. En hoe groot is die orde? Of was die? Uh, die orde is behoorlijk groot geweest. Ja. Moet ik daar cijfer op plakken? Ik zou het niet hebben. Eigenlijk weet ik het niet meer. Uh, dat is het Bij al, benadering. Dat is het, wat zegt, veertig. Veertig vrouwen. Dat is het, oh, het, uh, ja, dus, uh, het jammer, uh, je vergeet ze. Je zou ze eigenlijk al moeten kunnen bijhouden. Je zou ze eigenlijk al moeten kunnen gelijk blijven liefhebben. ...en ze nooit mogen vergeten. En één keer, dat is wat ik in het begin zei... Uh, ...één keer na de eerste liefdesdaad... ...gaat het vaak heel snel op en weg. Uh, nu is het ook zo... ...en waarom zijn dat er dan zoveel? Uh, ben ik dan zo'n ontrouwe man? Ik denk niet dat ik een echt ontrouwe man ben. Ik ben gewoon een seksueel geobsedeerde. En is in wezen uh, de seks aan zich... Uh, Vaak de drijfveer geweest, veel vaker de drijfveer geweest dan wat je dus op een of andere manier liefde zou kunnen noemen. Dat noemen we dus ook maar een, een, een uh, soms nogal grove vorm van egoïsme. Maar heb je liefde gekend in je leven? Uh, nu wel. Nu pas, op je 62 drieënzestigste? Wel, nee, nee. <laughs> dus ik ben al wat jaartjes samen met mijn vriendin... Uh, en ik, ik, vermoedelijk was het ook wel, alhoewel, nee dat is ook weer een raar verhaal, met mijn eerste vrouw, want uh, toen zij mij vroeg of we zouden trouwen, heb ik haar geantwoord en zij zou het beamen als ze hier zat, waarom zouden we dat doen, ik hou niet van jou, maar ik vrijwel graag met jou. Dat is uh, behoorlijk hard. Ja, dat is, zeer, dat is zeer hard. Uiteindelijk zijn we toch getrouwd. En om, ja, ik moest achteraf constateren dat ik dat niet had moeten doen. Al was het maar... En dat, dat eventueel... De breuk was geheel en al mijn schuld. Ik was te promiscue. Gewoon. En ja, als de ander daar niet kan mee leven en daar ook niet alleen niet kan mee leven... maar op den duur daar niet iets mee heeft van... ach, laat hem maar doen, uh, hij komt toch wel terug... en ik maak daar verder geen woord meer aan vuil... en we blijven dezelfde vrienden... Uh, dan waren we misschien niet eens gescheiden, wie weet. Neemt dat af, die seksuele appetijt, naarmate ja, je ouder wordt? Absoluut. Bij mij, in ieder geval, is dat zo gegaan, ja. En komt daar dan emotionaliteit voor in de plaats? Uh, daar komt melancholie voor in de plaats... Dat is een soort van emotie, toch? Dat is een soort van emotie, ja. Maar ik, ik, ik heb altijd een beetje moeilijk om over uh, emotie te praten. Met mijn goede vriend Paul uh, hebben we wel uh, verschillende keren een boom opgezet... over het verschil tussen uh, emotie en sentimentaliteit of sentiment. We geraken het natuurlijk niet eens, uh, maar voor mij is, dat, uh, is daar een groot onderscheid. Emotie is iets uh, met een aarding. Sentiment heeft geen aarding. Boar je niet toch tot een generatie van mannen die, die vooral goed waren in macho-gedrag, in seks inderdaad, en die emoties hebben verwaarloosd? Ja, maar ik vertoonde in die seks geen macho-gedrag. Het dat, dat was niet het macho-gedrag. Vele vrouwen in mijn gezicht wat een lieve minnaar ik was, een, wat een attente minnaar. Maar trouw zijn, dat kon ik niet. Maar toch, hoe dan ook, je zult je love song, je liefdesliedje moeten kiezen. Dat wordt Schubert. Dat wordt Schubert. En ik heb daarnet gezegd uh, wat in de plaats gekomen is van de emotionaliteit of de emotie in die zin dan. Uh, dat is de weemoed, dat is het Tsjechoff-gevoel. En uh, dat brengt mij ook tot die keuze. Uh, ik koos Der Leierman uit uh, de winterreizen, Schubert. Ik heb onlangs ben ik een, heb ik een sonnet geschreven dat begint met de regels. Ze is begonnen nu, mijn winterreizen. Uh, dat was, zoals je zal begrijpen, rond mijn 64e verjaardag. Niet waar. En uh, dus dat soort weemoed kruipt erin. En dan is der de laierman, dat is dus de, de draailierman of de, orgel, de orgelman, de orgelman, de orgelman ja. hein, die aan het eind van het dorp staat. En je weet wel dat dat een beeld is voor de dood. En die weemoed daar rond, het besef, niet de angst voor de dood, want die heb ik niet. Maar het besef dat ik uh, zoveel dat mij lief is, en zoveel dat ik nog zou kunnen lezen, zoveel goede literatuur, zoveel mensen die ik nog zou kunnen schrijven, zoveel wat ik aan mensen nog zou kunnen geven, zoveel wat zij nog aan mij zouden kunnen geven, inclusief liefde, eh, dat dat allemaal zal moeten verdwijnen. Alle gras zal verdorren, alle mm, zal vergaan, een titel van een boek van Edward de Malea. Daar kan je niks tegen doen, dat je, ja, soms word je daar woedend om, maar meestal bevand je een soort van weemoed. En daarom kies ik voor deze Laierman, omdat dat ook een lied is dat wanneer ik de grond in ga, zeker op mijn begrafenis zal gespeeld worden. Oh ja. Want ik wil namelijk de grond in. Ja, ja. Degelijk. Niet de lucht in. De grond in. Tegen mijn zin hoor, dat wel. Zeer tegen mijn zin. Maar het moet. De Leierman uit Schuberts Winterreizen met de bariton Matthias Görne. was dat Der Leiermann... de orgelman uit Schubert's Winterreizen. U kunt ook nog eens nalezen... op onze website... radio1.be... want er zullen wel veel reacties komen. Wim van Gansbeke... Titaantjes... komt natuurlijk van Nesco. Het programma heeft als baseline wat het is en zou kunnen zijn. Is dit nu wat het had kunnen zijn? Moest worden? In jouw fantasie? In jouw droom? Nee, wat eigenlijk had moeten zijn... ...was, uh, en waarvoor ik uh, een hoop mensen benijd, uh, was uh, het, het avonturier spelen. Vertrekken zonder vang op zak en zien hoe het eruit komt en maar reizen, maar trekken, maar weg zijn. Maar heb je weinig gedaan? Daar had ik de moed niet voor. Ik stopte mij wel altijd achter een of andere verantwoordelijkheid weg ik kan toch vrouw en kind niet verlaten, of ik moest eigenlijk al om te beginnen niet trouwen en hier wegwezen, enzovoort, enzovoort. Betreur je dat dat je niet voldoende moed hebt gehad in je leven? om te doen je... Dat betreur ik eigenlijk wel, ja. Want um, het enige wat Mozak daar nu wel meebrengt, en daar zitten... Dat is de en, plek waar je zit, hè? Ja, en daar dat pensioen doorbrengen en de rest van mijn leven doorbrengen, het enige wat dat wel heeft, is dat ik mij iets minder een burgermannetje voel als wat ik anders wellicht waar ik hier gebleven zou geëindigd zijn. Mij een beetje opvretend, uh, mij, mij in het zwarte gat van het werpend als het ware, uh, enzovoort, en daar uh, mij een schedelbreuk aanvallend, en dan een knorrige oude, vieze, uh, voze rakker worden die nog achter uh, oude vrouwtjes aanzit, dat zal me daar niet overkomen. <lacht> Paul Algelissen gaat de crisis van Wim van Gansbeke... We zijn er misschien onbewust toch een beetje bij aanbeland uh, inleiden. Hier is hij. Zoals het, het onderwijs waar ik zelf uitkomt een vlakke carrière aanbiedt... Is, is zijn carrière zeker hobbeliger, interessanter en, en, en, en, en veel breder... En, en van veel groter belang. Ja, een rechte lijn, maar die dan toch klimt. Ja, klimt dat weliswaar. En uiteindelijk dan misschien... Ja, zal iedereen het gevoel hebben van, nou is er niet veel klimwerk niet meer bij, hè. Dat is inderdaad, uh, uh, we hebben er al eens mee gelachen uh, dat we, ja, zo'n beetje als die oude knorpotten die op het einde van de film Duocen, uh, Duocento, hè van uh, Bertolucci, van Bertolucci, hè. Op het einde lopen de twee oude mannen knorrend over de spoorweg. Hè. Je verwacht dat de trein gaat aankomen, maar dat is dus niet het geval. En ze trekken trikken elkaar vis nog. En ze, eigenlijk zijn ze goede vrienden, maar ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze blijven toch maar knorrig tegen elkaar. Z, zich eigenlijk, is tegen elkaar? Nee, ze zijn tegen elkaar bezig. Omdat daar op het einde de trein loert. De dood, het einde, het, het finale gedaan. Hè. Hey, maar... Ja, in die zin natuurlijk zijn wij, is dat ons laatste protest? Protest tegen het verval, dat ook het zijne is. Tuurlijk. Je moet protest, het verlangen naar iets permanents, naar iets dat kan waardevol zijn en bewaard blijven. En we weten dat dat allemaal niet waar is. Paul Gillis over ja, toch, de filosofische crisis bij Wim van Gansbeke, namelijk uh, dat wacht. Je hebt het er al zelf over gehad, Wim, uh, op de dood, um, die we niet kennen. Nou, wachten doe ik er niet op. Hè? Zo, uh, nee, maar, maar je weet wel dat hij die, hier die staat. Uh, dag ja. je hem ook niet uit? Je rookt twee pakjes sigaretten per zeker, dag. Je zeker. drinkt je, niet te pletter, maar toch nee, behoorlijk pletter, wat. Ik pletter niet, maar behoorlijk wat, ja. Vrouwen ook? Wel, kijk, ik zal het met een boutade formuleren die mij enkele dagen geleden de geschoten is. Op een bepaald ogenblik dacht ik bij mezelf, ik moet de keuze maken. Ofwel de vrouwen ofwel de sigaretten laten. Ik heb voor de sigaretten gekozen. Om ze niet te laten. Dus, ik heb ervoor gekozen om de vrouwen te laten, met andere woorden. Maar om nog verder lekker te eten. Dat is makkelijker dan stoppen met roken. Te drinken en stoppen met roken is er voor mij niet bij. Echt niet. Zelfs niet als uh, de dokters mij morgen zeggen dat ik zwaar. En ongenees, vooral niet als ze mij zeggen dat het me ongeneeslijk is. dan stop ik zeker niet meer. Daar stop ik zeker niet meer. Um, je, je bent in je onmiddellijke omgeving al natuurlijk. Iemand op zijn 364 uh, ontkomt en niet aan met de dood in aanraking geweest. Ja, Een paar absoluut. jaar terug met uh, de dood broer. van je broer. Ja. Ex-gistarist van Loone Twist en van uh, Jolemer. Ja. Hoe uh, essentieel was dat? Dat, um, eigenlijk weet ik dat niet. Um, dat zijn dingen die blijkbaar bij mij een lange incubatietijd nodig hebben. Mijn vader, toen mijn vader stierf, ik heb met mijn vader nooit een echt goede verhouding gehad. Um, en dat was tot op het einde van zijn leven niet goed. En toen hij stierf, was ik er in het ziekenhuis bij... En zijn voeten staken onder het laken vandaan. En die voeten waren ijskoud. En nu ben ik zelf iemand die daar absoluut niet tegen kan, tegen zo'n ijskoude voeten. Dus ik heb toen mijn hemd opengetrokken. Ik heb zijn voeten aan mijn borst getrokken tot die warm waren. En op dat moment gaf hij den laatste adem en de geest. En ik dacht, mag ja, bon, kijk ja. Het is zover, het is dat. En bon, ik moet daarmee leven. Tot een jaar later, de Pieters op uh, Omroep-Brabant... Tegen me zei, Wim, jij leest vrijwel elke week, wanneer dat ook maar enigszins mogelijk is in het programma, een gedicht. Nu moet je er echt mee stoppen met alleen maar vadergedichten te lezen sinds een jaar. Ik was me daar compleet niet van bewust. Dus blijkbaar zat het ergens dieper. Maar wat ik dus niet heb, is wat je noemt wat vele mensen waarschijnlijk wel hebben, is dat soort weemoed dan die blijft duren, of althans een geruime tijd blijft duren. En ik heb dat ook bij mijn broer niet gehad. Het is de ogenblikkelijke crisis. Het is het even zwaar uithouden dan. En dan is het eigenlijk ook gedaan. En ik stond uh, een tijdje geleden nog bij zijn graf... in Sint-Jacobs-Kapelle, bij Dixmuide. En het is misschien hard om het te zeggen... maar de emotie die ik dan voel bij dat graf is dezelfde, of is zeer vergelijkbaar, uh, tussen hem die daaronder ligt en het kunstwerk van Paul Gees dat bovenop hem ligt. Uh, ja, blijkbaar ben ik iemand die erg goed uiteindelijk toch met vergankelijkheid om kan gaan. Uh, het is weg en het heeft geen zin om daar weer moedig bij stil te staan. Het heeft geen zin om daar nog eens aan met tuiten bij te huilen. Het heeft geen zin om uh, daarbij dan de zwarste gedachten over de dood enzovoort te krijgen. Nee, die krijg ik in... Maar verdriet uh, mag toch? Wat zeg je? Verdriet Dat mag, mag natuurlijk, Ja, maar het mag wel. Alleen... Ik heb het niet, ik heb het ogenblik... Stop je dan weg of zo? Het is, het is, nee, het heeft andermaal weer te maken met dat karakter, bij diegene, zoals ik dat straks in het begin van het gesprek al zei, ik ben een, ik, was een, ik was vooral een opvliegend mens, het moet er onmiddellijk uit, dus het verdriet is ook onmiddellijk geweest met mijn broer, en dan is het ook, dan stopt het eigenlijk ook, maar ja... Je kan, uh, Het is geschreven tegen de bierka, je kan schrijven in de woestijn, je kan zo roepen zoveel je wil. Natuurlijk ben ik tegen de dood, natuurlijk ben ik het daar niet mee eens, maar helaas. I'm not the, boy I used to be. the world turns awfully fast, it seems I don't pretend to understand what's new mm -hmm. There's hope and beauty everywhere I try to see it but it's not there Except the love that radiates from you If all my hopes and all my dreams Should disappear beyond my means I won't pretend to say I won't be blue mm -hmm. But even when they shut me down I know the reason that I'm around and That's the reason that I'll be here for you And baby don't you know That I'll be here when you come home Or if you ever need for me to stay And baby can you see That you can rest your head I yes, met pardon u van Gansbeken, theatermens, zal ik hem gemakkelijkheid zelf maar noemen. Wat is uw relatie met geld? Uh, dat ik het graag heb. <laughs> dat is eerlijk. En liefst zoveel mogelijk? Uh, liefst zoveel mogelijk, ja. Uh, wat is geld, liefst zoveel mogelijk? Wat is dat? Veel? dat, dat uh, kijk, ik, uh, ik heb... In nee, karrenvrachten? Nee, nee. Nee, want dan zou ik niet weten wat er mee te doen. Uh, dan zou ik slechte neigingen krijgen, zoals we op de beurs speculeren waarschijnlijk. Nee, uh, slaaf van geld niet. Hè. Uh, Comfort, comfort. Dus uh, Nee, in de eerste plaats vrijheid. Je koopt inderdaad vrijheid met geld. Dus je koopt daar gewoon vrijheid mee en je koopt daar comfort mee. En dat is voor mij voldoende. En een hotelletje. En, en, en, en daarvoor moet er volk... Nee, dat heeft mijn vriendin gekocht. Daar heb ik alleen wat in geïnvesteerd uh, waarmee ik uh, voor tien jaar mijn huishuur betaald heb. Voilà. Uh, nu weet het allemaal. Uh, maar uh, maar niet, niet met bakken. Ik bedoel, het moet mij gewoon de nodige ruimte gunnen. Dat is alles. Paul Gillissen over het geld van zijn vriend Wim van Gansbeke. Waar bestiet hij geld aan? Boeken. Boeken. Cultuur. Kleding zal niet het eerste zijn. Goed eten, ja. Goed drinken. Nee, zeker. Ondanks een ascetisch uiterlijk is hij ze zeker een barokke, een barokke levensgenieter. Hoor. Ja, ja. ja is, uh, zeker geen, geen, geen gierige man. Ik dacht dat het voor een krant was, maar ik weet het niet meer juist. Maar ik, ik vond dat die benedenprijs... Allee, voor mijn gevoel. Voor mijn gevoel, want iemand... Hé, ik, ik stel toch iemand een criticus met, met, zijn, met zijn impact... Toch gelijk aan licentiaat? He, dat is toch hogeschool, universiteit? heeft dan die, dat diploma niet gehaald, niet, maar. Dat uh, is toch gelijkwaardig qua inzicht en in qua belang in onze maatschappij? Integendeel, he, dat is zelfs meer waard. Want als die man directeur zou worden van een theater. of uh, van een cultureel centrum of iets anders. dat zou met zijn kennis en zijn, de, de, de, de kennis die hij vergaard heeft. en de positie die hij heeft uh, ingenomen. zou hij normaal veel meer moeten verdienen. He? ...daar een gewoon licentiatie werd. Dus vond ik hem erg bescheiden toen. Paul Gillis over het geld. Hij ja. heeft het, uh, Wim van Gansbeek, over een krant. Ik neem aan dat het de morgen is. Ja, maar zo daar vergist hij zich wel een beetje in. Want zo bescheiden... Uh, nou, bescheiden was ik wel in die zin. Kijk. Hoeveel uh, verdien verhaal, je toen? Het hele verhaal kort verteld. Uh, van omroeper. na acht jaar werd ik producer via een examen. En toen... Uh, Via de vlakke loopbaan was ik aan het eind van, van de rit, uh, vermoed, uh, eerst aanwezend producer of zoiets. En de netto-wedde was toen 80.000 franken hier. En toen stapte ik over naar de morgen en toen Paul uh, Goossens me vroeg hoeveel ik wilde verdienen, heb ik gezegd. Net evenveel als op de VRT, toen al BRT. Dat vind ik een hele goede wedde, dat vind ik ruim voldoende. Meer hoeft het niet te zijn. Het is pas toen hij mij halfweg... Ik had de baanbedenktijd gevraagd, want... Het was niet niks. Hè? Hier het ambtenarendom verlaten. Uh, daar een krant die op de rand al voor de tweede of de derde keer op de rand van het failliet stond. Uh, Halfweg, ik vroeg de baan bedenkt Halfweg de maand beeld hij mij op en heeft hij mij gezegd: als het jouw beslissing kan verhaasten doordat we 10.000 frank netto per maand bijleggen. Dan uh, zijn we bij deze daartoe bereid. Ik heb hem gezegd: als jij me nog één keer opbelt voor het einde van de maand, dan kom ik niet. Maar, als ik aan het eind van de maand beslist heb dat ik welkom, dan liggen die 10.000 er inderdaad ook bij, gaat dat maar niet moeten zeggen. Dus dan werd het daar, 90 en toen kwam ik bij het, bij het NTG terecht, en toen vroeg daar Maurice, de zakelijk directeur, me alweer hoeveel ik moest verdienen. Ik zei, geen frank meer dan bij de morgen, maar dat is wel 90.000 frank, en zowel Hugo van den Berg als hij zelf werden een beetje bleek, want ik zat op een paar duizend frank van de wedden van de directeur daarmee. Nee. En die heb je gekregen? Ik heb die uiteindelijk gekregen via allerlei constructies, maar als ik vond dat ik genoeg verdiende, vroeg ik niet meer. Ja, Wim, en, en met hoeveel ga je nu naar huis elke maand, nu je gepensioneerd bent? Nu het pensioen uh, moet, is nu uh, net, net geen 70.000, denk ik. Alles bij elkaar? Alles bij elkaar. Ja, dus, dus een, een 27 jaar uh, VRT zit erin. daarin. Dat is tamelijk consistent en dat is wat meer dan 50.000 frank. En er uh, zijn er uh, nog mm, 19 bruto, maar dat komt nu nog maar neer op 11 netto. Uh, dus er komen nog eens 11 netto bij. Dus het is van een 69 of zo. Dat is ruim voldoende. Van Gansbeek, wat is jouw levensmotto? Mijn levensmotto? God, daar heb ik nog nooit over nagedacht. <laughs> when you're 64 huh? mijn, When I'm 64, ja uh, Mijn levensmotto Dus wat zou er op mijn grafsteen moeten staan? Bijvoorbeeld? Oh uh, In elk geval is een van mijn levensmotto's altijd geweest je, nie uitgaan. Maar er zijn er nog wel andere, denk ik Maar het schiet mij niet zo, zo direct iets Maar niet je, niet uitgaan, dat wil eigenlijk zeggen Ja I niemand boven jou? Geen autoriteit? Geen autoriteit uh, en zelfs niet in de dood. En ook, wil dat zeggen, uh, geen gelovigheid. Dus. Hij is zijn eigen Godje op zijn eigen potje als hij op dat potje zit. God bestaat niet. Voor Wim van Gansbeek? Voor Wim van Gansbeek, hè. U hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met pardon.